Kom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 Nou, vader en zoon zijn wel lekker bezig. Sinds Harry van mij heb gehoord wie de eigenaar is van die verbouwde piepshow... weet hij in ene weer wat hij moet doen. Je moet weten wie je vijand is om in de ogen te kunnen kijken. Uh, wie is dit? Ja, weet ik veel. Ene Pruis of zo. En Johnny? Geloof het of niet. Maar die jongen heeft een slim plannetje bedacht. De tuig gaat die pandjes op de Lindengracht te roken. Zou het niet mooi zijn als we allemaal samen zouden werken? Hè? Samen zijn we met z'n allen met elkaar, bij elkaar. Ja, ja, ja. Nou, wat denk jij? Ja, maar... ja, sorry hoor, maar staan hier de laatste tijd zoveel rare types op de stoep? Dan, uh... Uh, ja, nee, dat, uh, dat begrijp ik natuurlijk. Uh, maar maar u, kunt u zich dat mailincident nog herinneren van een paar maanden geleden? Die, die knokploeg, die werd gebombardeerd met mail. Ja, ja. ja, klokploeg van de heer Bosman, ja. Ja, ja, ja, ja. ja nou, het zicht, ja, inderdaad. Nou, dat uh, was ik, hm. samen met een groep vrienden. Oh. Weet u, dat pand hebben we nu al een paar maanden geleden gekraakt. Hm. En meteen al vanaf het eerste moment stuurde die Bosman ons een paar van die kleerkasten op ons dak. Hm. Je kreeg er rillingen van over je rug. Tja.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 Ik kreeg geen hoogte van hem krijgen. Eén en een moment denk ik, nou, ja, misschien is het toch geen kwaai, ondanks zijn afkomst en ondanks zijn handel. Maar net als je denkt dat je wel met hem kan werken, dan krijg je toch weer het gevoel dat hij van achter je constateren na is, zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Dat weet je dat weer fijn te zeggen. Ja, Wordt er opgewonden van. Ja. Nou, dat bedoel ik verder niks meer, hoor. Maar dat die jongens zo huis hebben gehouden.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 jongens vermijden je dan de klap uitdelen? Hoor. Ja, dat wist ik nog van vroeger. Als ik met mijn vader ging vissen op het ijsselmeer, dan namen we altijd zo'n zak mee. Hm. Ja, dat is om de beesten te lokken. Ja, ik kan me nog herinneren dat ik het verschrikkelijk speel vond, hè, als het in je neus kwam ja. en zo en dan. En wat nou? Wat gaan jullie doen als die knopploeg weer op de stoep staat? Ja. Ja. Zo'n truc kun je maar een keer gebruiken. Daar zijn we nog niet helemaal over uit.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 Ja, tenzij ze de dreiging serieus nemen. en ineens met een machinegeweer in je woonkamer staan. Nou, dan kun je ja. altijd de vlag nog strijken. Maar. we zijn niet weerloos, hè? Na, wat bedoelt u? Nou, kom maar eens mee. Huh? Zie je? Huh? Onze buitenspelval. We hoeven alleen dit maar weg te halen. Hè? Huh?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 Ook jij dat spul dan? Zo af en toe. Zou je ook eens moeten doen? Die hippies hebben groot gelijk. <tie> Jonge dame. Ik kom aangifte doen. Van iemand die mij achtervolgt. Lizzie is het toch? Ja. Uh, laat maar Bert.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 Straks krijg ik nog mop met mijn vriend ook. Ik ken genoeg gasten die, ik zweer het je, als ik ze nu bel binnen 10 minuten hier op de stoep staan om mee te roken. Hier, probeer nou eens. Zo, schoot niet erop met die bende, maar niet gezien. Voor je het weet ben je verslaafd. <laughs> Van hars? Ja. Doe niet zo gek, man. Je moet toch weten wat je verkoopt? Je lijkt wel een slager die zijn eigen worsten niet eet. Hé, hey, maar wat gaat dit nou opleveren, denk jij?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 Welke is meenemen. Dag. Ik zei het je toch? Die komen er allemaal op af als vliegen op een verse heupstront. Zit die beugel goed zo? Ja, lijkt me prima. Waar is dat ding daarvoor? Nou ah. Ja, nou, dan kan je wel moeilijk gaan zitten kijken, maar dan liggen hier wel voor een paar ton. Ja. Ja, straks staat hier een wijsneus voor je die zegt: Dankjewel meneer Aad voor alle moeite. Geef het spul nou maar hier. Oh, let op, dan zou je de eerste wijs naar huis hebben. Aad, Peet. Uh, ik heb wat nieuws over die pandjes op de Lindergracht. Oh. Ik ben uh, even langs geweest als zijnde de heer Pruis. De heer F. Pruis, wel te verstaan. En die gasten die hebben hem gelijk alles laten zien. John. Wat? Je bent een engel! Hey, hey aad, hey, als ik dat had geweten. Ja, dan. Uh... Sorry jongen, vergeef me. Wat is zijn van die dagen?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 Die hun mannetje staan. Die, die, die zich niet om omver laten blazen. Minstens zoals jij. Dit is toch niet de goede? He, je hebt het bewezen dat je uit het goede hout gesneden bent. Ga oh. nou toch op, man. Geloof me nou. Zou jij die aard aanpakt, jongen. Misschien ga je wel een beetje firme. Die aanval op die bokschal. Als ik jou zo bezig zie, dan denk ik bij mijn eigen. Dat is een echte pruis. Nooit zal ik voor jou werken. Hè? Echt. Never nooit niet. Nou ja. Of hiervoor te werken. Je doet met die toestand met Judith. Toen heb ik iets met mezelf afgesproken. Judith? Judith, ja. Toen heb ik met mezelf afgesproken dat ik nooit in de nimmer zou dansen naar de pijpen van Harry Pruis. Hij mag zich dan wel de koning van de ballen noemen, maar het is niet meer dan een schetsfiguur. Een clown, en nar. Wacht nou even, verder. Jongen, blijf nou even zitten. Welke Judith? Kom nou. Ja, en de groet aan Ma.